Middernacht, het is nu zondag 1 mei. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Koninginnedag in Amsterdam heeft zo'n 800.000 bezoekers getrokken. Het was erg druk in de stad, maar het feest lijkt zonder grote problemen te zijn verlopen. Vooral rond het Museumplein waren veel bezoekers. Een deel van de Prinsengracht werd afgesloten omdat die vol lag met bootjes. De meeste bezoekers zijn nu weg uit Amsterdam. De politie verrichtte zo'n 200 aanhoudingen, ongeveer net zoveel als vorig jaar. Ook in andere grote steden was het druk. De gemeente Eindhoven adviseerde vanmiddag bezoekers om niet meer naar de stad te komen omdat het te vol was. En in Utrecht en Arnhem waarschuwde de politie feestvierers via Twitter om bepaalde pleinen te mijden vanwege de drukte. Sinds gisteravond hebben zo'n 300.000 mensen Utrecht bezocht. De heidebrand die de afgelopen avond uitbrak bij Bergen in Noord-Holland is onder controle. Het vuur werd bestreden door een groot aantal korpsen. Omdat de wind gunstig stond had Bergen geen last van de rook. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet bekend. De afgelopen jaren zijn er in het duingebied bij bergen verschillende branden geweest. In de Amerikaanse staten Louisiana en Mississippi dreigt na de verwoestende tornado's een nieuwe ramp. In de staten is de noodtoestand afgekondigd omdat de rivier de Mississippi buiten zijn oevers dreigt te treden. In Illinois zijn al verschillende woonwagenkampen ondergelopen. Het water stroomt de komende weken omlaag naar Louisiana en Mississippi. De dijken en dammen in het stroomgebied zijn verouderd en verzwakt. In de Syrische stad Daraa zijn vier doden gevallen bij de bestorming van een moskee door het leger. De moskee in het centrum is een symbool geworden van het verzet van de demonstranten. In de hoofdstad Damaskus hielden ordentroepen tientallen vrouwen tegen die een protestmars wilden houden. Elf van hen zijn gearresteerd en ook twee belangrijke oppositieleiders zouden zijn opgepakt. Het weer helder bij minima tussen 4 en 7 graden. Komende dag opnieuw volop zonnig. Het wordt 16 tot 20 graden. En ook maandag en dinsdag is het nog droog en zonnig. Tot zover het NOS Journaal. <telling> ANWB Verkeersinformatie. Twee meldingen. De A59 Zonzeel richting Os is bij Drunen dicht door een ongeluk. Naar verwachting is de weg om kwart voor twee weer vrij. En nog een ongeluk op de N278 Maastricht-Aken. Die is tussen Kadir en Keer en Ingber in beide richtingen dicht. Verkeer wordt vanwege dat ongeval ter plaatse omgeleid. En naar verwachting is de weg om kwart voor één weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzondere goede nacht en welkom vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke week interview ik iemand die hier op een kamer in dit hotel even tot rust mag komen. En vanavond hebben we een bijzondere dag, want het is natuurlijk toch het einde van Koninginnedag. En deze gast, ja, die heeft jarenlang aan het hoofd gestaan van deze stad Amsterdam. Hij was de burgemeester, maar het is nu ook 1 mei geworden en dat is de Dag van de Arbeid. En zijn partij wordt 65 jaar de Partij van de Arbeid. Kortom... Achter de deur van Kamer 108 is niemand minder dan Job Cohen En ik klop aan en ik denk dat wij veel te bespreken... Oh, de deur gaat al open, want we hebben veel te bespreken. Meneer Kohen, bijzonder goede avond. Dankjewel. Hoe maakt u het hier in deze kamer? Ja, prima. Heeft u al voor het raam gestaan? Heel eventjes. En wat ziet u dan? Nou, het wordt alweer iets rustiger. Ja? Ja, het waait nog een beetje. Maar het, ik moet zeggen, het ziet er allemaal weer verdomd schoon uit. Dat hebben ze weer knap gedaan. En u zegt van nou het is al ook uh, het is rustig maakt u zich zorgen dan? Nou niet meer hè. <laughs> het was altijd 30, 30, 30 april of, uh, Koninginnedag is in Amsterdam altijd een, uh, als, als bestuurder een, uh, een spannende dag. En met zo ontzettend veel mensen uh, die hier komen die wel uit zijn op een feestje maar die dat feestje toch ook wel vermengen met heel veel drank. En als je dan zo eind van de middag hoort. Nou gaat allemaal reuze goed en zo, pas, pas tien arrestatie... Dan denk ik ja, even wachten tot het eind van de dag. En uh, blijf, wanneer is dan de spanning eraf? Wanneer uh, denkt de burgemeester dan van nou. Het is goed gegaan? Nou daar moet je dus mee oppassen. Ik denk dat dat nu zo'n beetje is. Echt, moet het, echt, die dag moet echt klaar zijn. He, want ik bedoel, de enorme uh, feesten op het op museumplein. Al die mensen die weer terug moeten. Dat moet allemaal maar goed gaan. Ja. En dat gaat meestal wel goed, maar. Pas als het echt goed gegaan is... en als al die vechtpartijtjes van al die mensen die net te veel gedronken hebben... achter de rug zijn, als het allemaal niet uit de hand gelopen is... dan ben je tevreden. U heeft er negen meegemaakt, negen koningen in de dag of acht? Ja, ik denk het. Denk negen. Denk ja. Ja. Zijn ze altijd goed gegaan? Nee. nee de allereerste, en toen, toen, toen was ik echt ook nog maar behoorlijk bleu. Uh, toen uh, liep het op het centraal Centraalmis. Toen, toen, uh, al die treinen die, die reden helemaal niet meer. En, uh, nee, toen was er een enorme opstoppingen. Toen werd het koud... Nee, toen heeft de politie nog flink ingegrepen. Veel harder ook eigenlijk dan uh, je achteraf kon afvragen of dat nou wat nuttig was. En vond u dat toen eng? Nou, uh, ik geloof dat ik achteraf me gerealiseerd heb dat dat best spannend was. Maar uh, ook omdat ik, dat ik het toen op dat ogenblik ook nog, nog niet de ervaring had... die ik mede door die keer gekregen heb. En ik weet ook nog wel, we hebben daarna ook echt ook met de directie van de NS overlegd... en ervoor gezorgd dat dat nooit meer kon gebeuren op het Centraal Station, dus een minder belangrijke plaats gegeven in het geheel. Nee, en, en ook sindsdien. Nou ja, ik, ik hoorde net Eberhard van der Laan ook nog weer zeggen. Het werd aan hem gevraagd. Is dus jouw eerste uh, koningin. En dacht, nou, zei hij. Het wordt zo goed voorbereid. Er zijn zoveel goede mensen. En dat is ook zo. Wat dat betreft is het echt een fantastische stad. En ja, er heel veel mensen die met die voorbereiding bezig zijn. En Als burgemeester sta je wel aan de top van de ja, piramide. Ja, natuurlijk. En... Je, je bent verantwoordelijk. Maar het is een verantwoordelijkheid die je kan dragen omdat er zo ontzettend veel mensen zijn die dat heel goed organiseren. Is Als burgemeester heb je dan, heb je dan eigenlijk een mooie kooning in de dag, kan je ervan genieten? Of is het toch die spanning die de hele tijd van gaat het nou, wel goed zo voor mensen? Ik vond het niet zo heel gemakkelijk om daar nou enorm van te genieten. He, want ook als je zelf door de stad liep, je wordt natuurlijk voortdurend herkend. En, en, en nou, daar moet je dan ook echt op instellen. Omdat om, om dan, uh, ja, dat hoort er dan, dat hoort er dan bij. Uh, en verder, ja, je, bent natuurlijk, je moet natuurlijk toch wel even altijd in, in, in de gaten. Houden. Twee jaar geleden, toen, toen uh, in Apeldoorn, toen het daar zo ontzettend misliep. Dat was ook dat was een hele moeilijke beslissing. Wat moet je nou? Terwijl iedereen in Amsterdam hier rondliep zonder te weten wat er gebeurd was. Maar iedereen die wist wat er gebeurd was, dacht waarom zijn die mensen daar feest aan het vieren? En wat moet je daar nou mee? En daar hebben we echt enorme debatten over gehad. Want dat was dan... Van gaan we het aflassen? Gaan we ermee stoppen? Ja, wat gaan we ja, doen? Ja, ja. maar een, een debat over gehad. Zou nou ja, dan goed. Dan kan je nee, het op nee, niet debatteren. Nee, nee, nee, nee, ja. dus, dus binnen de beleidsstaf, zal ik maar zeggen, met de mensen die dan, dan, dan adviseren: van wat doe je nou? En uh, moeten we nou mensen weer zeggen van hoor, we stoppen alles? Ja, dat kon helemaal niet. En tegelijkertijd heb je dan het idee van ja, iedereen staat hier een beetje feest te vieren. Terwijl dit verschrikkelijke uh, uh, die gebeurtenis daar in, uh, in, in, in, in Apeldoorn heeft plaatsgevonden. Ja. Toen hebben, dat was ook een van de eerste keren dat we hier allemaal van die, van die borden in de stad hadden. waar heb je de, de, de routing had. Hè, van nou kunt u het beste die kant op gaan. En daar hebben we toen op een gegeven ogenblik ook wel opgeschreven. Van nou, er is een ongeluk gebeurd in Apeldoorn. En daarom gaan we er nou sneller een eind aan maken. We hebben dus ook die verschillende podia. Nou ja, overleg je dat dan mee? Ja, die stonden ook allemaal niet te trappelen. Nou ja, dat moet dan op die manier geïmproviseerd worden. Ja. Maar toen was het spannend. En dan zo'n Koninginnedag als vandaag. Is dat dan een beetje saai voor u? Nou ja, of, of, of uh, je hebt in ieder geval niet meer dat, dat, dat gevoel in je achterhoofd van uh, jeutje. Als je, als ik, ik, ik weet ook nog wel heel goed, de allereerste dag dat ik afgetreden was als burgemeester. Toen fietste ik door de stad en toen hoorde ik een ambulance. Toen dacht ik, ja, ah, heb ik niks mee te maken. <lacht> nou, dat was het een beetje vandaag ook. Dus ik heb, ik heb met mijn vrouw over de dappermarkt gelopen. En dan, nou ja, dat zijn toch nog weer heel veel mensen die me dan herkennen. En uh, nou, lekker ook nog even een biertje gedronken bij... Die, vlak bij de Dappermarkt. En, nou, en verder heb ik niet zo heel veel bijzonders gedaan. Ja, ik ben nog bezig geweest met mijn speech voor morgen. Ja, natuurlijk. Maar dat komen we zo natuurlijk ja. nog op. Want morgen, het is eigenlijk nu al ja, een jaar. Nee, dus dat moet is we moeten wel feliciteren ja. met de Dag van de Arbeid... Ja. en natuurlijk met 65 jaar Partij van de ja. Arbeid. Ja. Dat is al maar, iets langer, hè. 9 februari Ach. 1946. Een mooie datum waarschijnlijk voor u. Nou ja, ja. het is natuurlijk bijzonder. Zo'n partij die, zo, die al zo lang meegaat. Ja. Nou, u gaat ook al lang mee? Ja, nou ja, ik ben 63. Nou, dat is dan nog jong. Ja, maar goed, als we dan hier voor het raam staan... hier zo in het College Hotel, we kijken naar buiten... mist u het dan ook niet? Nou, dat is heel raar. Ik, nee, ik... Uh, ik uh, nee, ik, het, is, het, is, het heeft mij zelf ook verbaasd... maar ik mis het burgemeesterschap niet. Ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan... Maar ik mis het niet. Ik vind het maar op zo'n in... dagen als deze, weet je dat nee, De Koninginnedag, Amsterdam ja. leeft. Omdat ja. heel Nederland ja. komt op bezoek. Weet de, je. Het, het, het, het journaal gaat bijna alleen maar over Amsterdam. Terwijl in Eindhoven feest is in Utrecht. Maar het is altijd Amsterdam. Ja. ja Amsterdam is ook de hoofdstad. Het is ook uh. een fantastische stad. En, en tot mijn grote tevredenheid met een prima burgemeester. Ik bedoel, wat wil je nou nog meer? Ja, maar ik kan me zo voorstellen. U bent toch verknocht aan de stad. Ja. En toch af en toe denk bij jezelf van... Oh, Nee, dat is echt, het verbaast mezelf ook. En het hakt, ik vertel niet, niet voor niks dat verhaal van die ambulance die ik dus die dag nadat ik, dat ik afgetreden was hoorde. En dan is het toch op een gegeven moment iets van: ja, dat, dat hoeft niet meer. Ja, ik, het, het, het heeft mezelf ook verbaasd, maar zo is het wel. Heeft u een mooi jaar achter de rug dan? Dit jaar? Dit was een zwaar jaar. Ja, tuurlijk. Het is echt een enorme overgang van, van burgemeester naar, naar, naar, naar fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, partijleider. Dat is echt een hele andere tak van sport. En nou ja, net een zeteltje te weinig. En, uh, een regering die me absoluut niet bevalt. En nou ja, nou zorgen om daar, daar, daar flink oppositie tegen te voeren. Dat is echt even dat is een andere tak van sport. En nee, heeft u zoveel mooie jaren als burgemeester in Amsterdam gehad? En dan toch zo'n uh, jaar met, uh, met tegenslagen. Of een zeteltje ja. te weinig, een regering ja. die niet bevalt. Ja, maar goed, dat hoort er ook bij. Dat is ook niet zo erg. Tegenslagen is niet zo erg voor een mens. Daar word je ook wel weer een, een beetje steviger van. Um, ik bestel ook altijd wat te drinken voor mijn gast. Wat, uh, wat kan ik u aanbieden? De roomservice is hier uh, uitstekend. Dus... Nou, ik zou... Mag ik ook twee dingen? <laughs> een glaasje wijn en een glaasje water. Uh, moet dat sparen? Of uh, moet dat Blauw. bruisend water nee, zijn? Nee, nee, nee, platwater. Nou, geniet ondertussen nog even van de kamer. Ja. Dit is een, dit is een mooi, uh, mooi hotel, college hotel. Ik ben er ook in de tijd dat ik burgemeester was nog wel een keer geweest. Het is ook een opleidingshotel. Hè? Het is, het hoort, uh, hier worden de mensen opgeleid... U bent goed op de hoogte nog van de stad. Ja, en nou ja, het, het, het leuke hiervan is ook dat je, er zijn heel veel van die muren die zwart geverfd zijn. En dat hebben ze me toen ook verteld waarom. Want als je dus je handen daartegen aan. Momentje hoor, ik, ik heb de Roemzus aan de telefoon. Ja, dan gaan we zo ja, verder. Goed. Goedenavond met Kamer Honderdmacht. Wij willen graag een uh, uh, lekkere rode wijn en een uh, spa Bruis. Dat was het? Nee, yeah. een spa Plat. Excuseer. En, uh, en een biertje alsjeblieft. Ja, komt er zo aan. Dank u wel. Dus dan hebben die zwarte muren, ja? Ja, want als je daar, en ook die kasten, dat is allemaal glimmend. en dus als je daar je hand tegenhoudt, dan zie je dat onmiddellijk. Dus uh, al die jongens die moeten dan onmiddellijk hier de zaken weer schoonmaken. En ook als je hier in het, in het restaurant bent, dat is allemaal kruip door sluip door. Want het is echt ook gemaakt om die opleiding ingewikkeld te maken. Zodat ze dat goed leren. Ja. Uh, u heeft ook een plaat uitgezocht. Ja. Nou, daar ben ik al, ja, ik weet welke het is... Uh, gaan we er eerst naar luisteren of gaat u eerst het uh, verhaal... Nou, ga eerst naar luisteren. Ja? Eerst naar luisteren. Het is, uh, nou, u mag zelf uh, aankondigen wat het is. Harry Belafonte. En oh, en dat heeft nou even... Hole in the bucket. Oh, dus, yeah. <laughs> There is a hole in the bucket. Daar komt hij. Ja. Go fetch the water. There's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza... There's a hole in the bucket... Dear Liza, a hole Well, fix it, dear Henry Dear Henry, dear Henry Oh, fix it, dear Henry Dear Henry, fix it With what shall I fix it, dear Liza Dear Liza, with what shall I fix it, dear Liza With what? With a straw, dear Henry, dear Henry Dear Henry with a straw, dear Henry, dear Henry, with a straw. <laughs> But the straw is too long, dear laser, dear laser, the straw is too long, dear laser, too long. Cut it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Oh cut it, dear Henry, dear Henry, cut it. With what shall I cut it, dear laser, dear laser? With what shall I cut it, dear laser? With what? With an axe, dear Henry, dear Henry, dear Henry, with an axe, dear Henry, dear Henry, with an axe. The axe is too dull, dear laser, dear laser, the axe is too dull, dear laser, too dull. Sharpen it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Well, sharpen it, dear Henry, dear Henry, hone it. <laughs> On what shall I sharpen it, dear Lazer, dear Lazer? On what shall I hone it, dear Lazer? On what? On a stone, dear Henry, dear Henry, dear Henry. On a stone, dear Henry, dear Henry, on a stone. But the stone is too dry, dear Lazer, dear Lazer, the stone is too dry, dear Lazer, too dry. Well, wet it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Well, wet it, dear Henry, dear Henry, wet it. <laughs> With what shall I wet it, dear Liza, dear Liza? With what shall I wet it, dear Liza, with what? Try water, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Try water, dear Henry, dear Henry. Use water. In what shall I fetch it, dear Liza, dear Liza? In what shall I fetch it, dear Liza? In what? In a bucket, dear Henry, dear Henry, dear Henry. In a bucket, dear Henry, dear Henry, in a bucket. <laughs> There's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza. There's a hole in the bucket, dear Liza, a hole. Ja. Ik eh, zag u zelfs eh, bijna alles in meezingen. Ja, dit is een van de, een van de allereerste grammofoonplaten. Ik, ik heb trouwens ook deze uitvoering, heb ik ook. En, en, en uh, nou ja, dit zit, <laughs> is, is zo leuk. En het is een prachtige stem, die Harry Belafonte. En ik vind <lacht> het zo'n geestig liedje. En wat, wat me nu alweer opvalt... Dat is dat, dat dit publiek wel verdomd laat in de gaten krijgt... wat aan de hand is. Die beginnen echt pas op bij de allerlaatste keer... als je dan begint te zeggen, er is een holende bucket... dan hebben ze het pas in de gaten, terwijl je natuurlijk mijlenver voelt aankomen. Maar het is ja, dit het loopt zo mooi rond. Maar dit uh, plaatje als favoriete plaat van Job Cohen... had ik niet verwacht. Nou ja. Ik ken Harry Bellefont. Mijn vader zat uh, op de Grote Vaart naar de West... En die nam uh, uh, platen mee van The Merryman en van Harry Belafonte. En dat was dan toch, ja, dat was, dat, was, dat was muziek met, met, uh, met, met, uh, met passie, met ritme. Met, uh, ja. En dat, dat dacht ik bij mezelf, heeft, heeft de heer Cohen nu een plaat van Harry Belafonte ja. uitgekozen? Ja, ja. Oh ja. god, ik had er ook een heleboel andere kunnen doen. Ik heb ik, Nee, maar waarom ik, ik, juist nou, deze? Nou ja, ik, had, ik heb hem, ik heb hem laatst ben ik hem weer tegengekomen. En uh, ik had hem dus op de plaat, ik moet eerlijk zeggen. Ik heb mijn grammofoon, die heb ik niet meer. Die had dus nu, ze kunnen kopen voor weinig. Dat, had, dat de had, had gekund, dat heb ik niet gedaan. Maar die dus, dus zei: nou, ik heb hem, ik heb hem, onlangs heb ik hem op. Een vriend van me, die heeft hem op CD gezet. Dus ik heb hem weer eens gehoord, dus ik was er weer helemaal weer tevreden. Maar op. dat warmbloedige, dat gepassioneerde ja. zit dat in u? Uh, ik vind het in ieder geval heerlijk om hem naar te luisteren. En, en, en ja, ik, vind, ik, ik, ik, ik, ik hou van die man. Ik vind het geweldig. Maar, maar, maar danst u bijvoorbeeld? op? op nee, ik ben, ik ben niet zo'n danseur. Nee, nee. Nou, nee. Nee, niet nee. Heel soms vind ik het wel leuk, maar meestal niet. Maar dit is een warmbloedig. Ja, kool. enorm. Bent u een warmbloedig mens? Ben ik een warmbloedig mens? Nou, nou, ik ben, ik ben natuurlijk... Ik, ik ben wel iemand die... Kijk, ik heb zo... Ja, ik, ik ben wel iemand die relativeert. En, en, uh, en, en of dat nou die twee dingen onmiddellijk met elkaar samen gaan weet ik ook niet. Terwijl ik ondertussen ook wel zo her en der mijn vaste opvattingen heb. Ik voel, ja, u kan goed relativeren en uh, u bent een statig man. Maar zijn er zaken waar u echt gepassioneerd over bent? En dan heb ik het natuurlijk niet over het uh, sociaal-democratisch gedachtegoed, maar gewoon waarvan u denkt van ja, dat. Nou ja, maar daar zitten, die zitten dus met name ook wel in dat sociaal-democratische gedachtegoed. Echt van die dingen waarvan je denkt, van nou dat vind ik hartstikke oneerlijk. En daar moet je wel echt wat aan veranderen. Echt dingen die niet deugen. Ik bedoel, dat is ook de reden waarom ik ooit lid ben geworden van die Partij van de ja, ja, maar Daarnaast kan u ook genieten van een mooi schilderij, kan u genieten van, ja. van, van, van, van, van een theatervoorstelling, kan u genieten van ja. een tram die hier langs rijdt. Wat is, wat nou, als ik hier? moet kiezen, dan kies ik niet onmiddellijk voor de tram. <laughs> maar, maar jawel, nee, ik ben, ik, ik ben ook ik ben een, een groot liefhebber van klassieke muziek. Ik ben onlangs nog weer naar de Mattheus gegaan, Wat ik een van de. Aller, aller allermooiste stukken vind die ooit, die ooit geschreven zijn, die ooit gemaakt zijn. Ik vind theater, uh, ja, uh, zeker, daar kan ik er enorm van genieten. Ja. Maar de passie zit toch vooral in het werk dan? Ja, ik denk het wel. En, en uh, misschien vind ik het nog eigenlijk wel het allerleukste wat er is... kijken of je niet uh, eraan kan bijdragen dat mensen het beste uit zichzelf halen. Dat vind ik het allerleukste dat mensen goed kunnen functioneren. Dat vind ik het mooiste wat er is. Maar uh, als u dat wil, dat betekent dus... dat u uw eigen passie goed over het voetlicht moet krijgen. Lukt dat? Soms wel, en soms minder. Maar, maar, ik, maar ik denk ook, uh, het is ook een kwestie... Als je, wat, wat, wat ik dan zelf, wat ik het mooiste vind om te zien... Hè, mensen die op een gegeven ogenblik echt helemaal tot hun recht komen. En als ik daar dan een bijdrage aan heb kunnen geven... dat betekent ook dat die mensen op de een of andere manier je moeten kunnen vertrouwen... dat ze denken van, nou, die man is daar echt in geïnteresseerd in wat ik doe. En die denkt echt dat ik dat kan. En als iemand het dan ook kan, daar kan ik zo van genieten. Dat vind ik echt mooi. En dat is natuurlijk ook wat je... Nou ja, wat, wat, wat, wat ook een heel centraal punt is in die sociaaldemocratie... waar je nou echt ook wil dat, dat, dat, dat, dat, dat ieder mens, zo goed als het maar even kan... ook echt tot zijn recht komt. En, en, en, en we zijn gelukkig allemaal enorm verschillend... En sommigen gaat het makkelijker af en anderen die hebben een zetje nodig. Maar dit, dit prachtige nummer, het is ook... Uh, ik zag het ook als een soort van debat tussen uh, man en vrouw. En ik zag het ook bijna als een soort van debatcursus. Nou... Uh, nou, dat is het toch. It's, it's, men speelt met elkaar en het gaat over en weer. En inderdaad, uiteindelijk is de cirkel rond. Maar er wordt wel op elkaar... Ja, het Jawel, is... maar dus ik, wou, maar ik mag toch eerlijk gezegd hopen dat mannen niet altijd in deze rol zitten. Het nee, nee, gaat niet alleen over mannen. Het zou, je kan het ook zien als een politiek debat. Uh, krijgt u, Try water. <laughs> krijgt u uh, uw uh, gepassioneerde uh, houding en uw uh, passie voor het werk en, en voor de inhoud genoeg over het voetlicht? Ja, soms wel, soms niet. En, en uh, dat hangt er ook een beetje van af. En, uh, als ik op een gegeven ogenblik echt ge geïnspireerd ben, dan lukt dat heel goed. En, en, en soms zit ook mijn eigen relativering me daar ook wel weer in de weg. En soms is die relativering ook weer heel erg goed om tegelijkertijd die passie ook weer over het voetlicht te brengen. Is het moeilijk om passie over het voetlicht te brengen? Um, kijk, het moet natuurlijk altijd wel echt zijn. En, um... Maar dat is het. He? U zegt zelf dat het is. Dat is ja, echt. ja. Maar dat is om het over het voetlicht te brengen. En dat is. En, en nou ja, goed, als ik wat ik zeg. Ik, ik bedoel, het is. is uh, soms soms ja, ben ik ook dan. Dan kan ik dat wel relativeren. Dan denk ik, ja, jongens, waar gaat het over? Maar heel vaak ook. Dan, dan heb ik ook het gevoel van, jongens, hier, dit, is, dit is echt waar ik voor aan heb. Dus de relativering zit eigenlijk in, in de weg dan? Die kan in de weg zitten dan. Dat kan. Ja. Baalt u daarvan? Luister, als ik ben zoals ik ben. En uh, daar. Ja. Uh, en. Uh, Kijk, als het. Uh, het, zijn, het zijn twee eigenschappen die ieder op hun tijd. Uh, uh, uh, uh, uh, kunnen bijdragen aan datgene wat ik wil bereiken. Nee, maar kijk, ik uh, heb me natuurlijk buitengewoon goed ingelezen in u. Ja, beter dan ik. Nou, nee, nee. En ik heb natuurlijk ook uh, uh, van jongs van uh, uh, uh, gekeken wat u allemaal gedaan heeft. Dus dat, die inhoud zit goed. Maar. Uh, mij is geleerd, uh, impact is inhoud maar al presentatie. En die inhoud zit goed, maar als dan de relativering in de weg gaat zitten... Nou ja, weet is die je... impact dan wel groot genoeg van Job uh, Cohen? Nou, dat, die, die, oh, die kan vast ook beter. En, en wat dat betreft is er ook een verschil, in, in, waar we het net ook al over hadden... er is een verschil in je rol als burgemeester, ja. of ook als bestuurder... of je rol als, als politicus. Ja. En uh, dat is ook iets waar je... Nou ja, dat, dat heb ik ook gemerkt. Daar moet je ook aan wennen, daar moet je ook in groeien. En ik geloof ook dat ik daar bezig ben om daarin te groeien. Ja. Gaat het hard genoeg? Nou, het mag altijd harder, natuurlijk. Nee, want afgelopen week verscheen er in de krant... een uh, artikeltje van uh, Marcel van Dam... dat de Unie de juiste man op de juiste plek was. Uh, vandaag in de Volkskrant een artikel over uh, 65 jaar Partij van de Arbeid. En uh, Bram Peper die zei... Uh, Partij van de Arbeid uh, is eigenlijk dood, maar ze weten het zelf nog niet... Irriteert u dat dan niet naadloos? Nou, ach, irriteert me dat. Nee, dan ben ik op een gegeven moment, word ik daar dan weer relativerend van. Dan denk ik, kom op zeg, waar gaat het nou over? We zitten hier, we hebben met iets belangrijks zijn we bezig. En uh, dat sociaal-democratische gedachtegoed, dat is hartstikke belangrijk. En eerlijk gezegd, als ik nou ook weer kijk van wat deze regering allemaal aan het doen is. Als ik zie wat er in de wereld gebeurt. Uh, en als je ziet hoe dat, hoe, wat, wat voor verschillende kanten het op kan... in ons land, in Europa, in de wereld... Nou, dan is die partij helemaal niet zo dood. Geen sprake van. En dan zijn het nou juist ook weer die sociaal-democratische waarden... die ongelooflijk belangrijke bijdragen kunnen, le kunnen leveren... om de wereld de goede kant op te laten gaan. Ja, nee, dat kan ik me ook heel goed voorstellen dat u dat makkelijk kan pareren. Maar zo'n aanval van uh, Marcel van Dam... ook zo'n... Partij van de Arbeid, Mastredond... die speelt echt uh, op de man. Wat? Dat is toch bijna niet weg te relativeren? Dan moet de passie toch wel komen? Dan moet het toch gaan koken bij u? Nou Ja, maar goed. Ja, wat moet ik gaan koken? Luister. Uh, ja, nee, dat, dan denk ik ook van... Oh, dat vertel je maar. Ik ben bezig op mijn manier daaraan. Uh, en zeker, uh, wat ik net ook zei... Uh, daar valt nog een uh, best een hoop aan te doen. Dat gaat ook de goede kant op. En waar het mij om gaat is dat ik een bijdrage daaraan wil leveren... Nou, dan kom ik ook weer terug wat voor mij een kern is. Dat ik echt wil dat mensen gewoon dat die tot hun recht komen. En dat die dus niet weggezet worden. En dat is voor mij een ongelooflijk belangrijke reden geweest... Ook waarom ik heb gezegd, van ik wil dit werk gaan doen. En er worden nu mensen weggezet, er worden groepen weggezet. En dat vind ik verschrikkelijk. dat vind ik schandelijk. En dat moet niet. Dus dan helpt de relativering wel? Dat je gewoon uh, alle kritiek die er komt makkelijk van je schouders af kan laten? Nou ja, ik, ik zeg het altijd maar zo. Als kritiek terecht is, dan, uh, dan heb ik er meer moeite mee dan als hij niet terecht is. En uh, Dus moet je daar ook... Ik bedoel, uh, je, moet, je, moet, al, je moet er altijd serieus naar kijken. Maar kan u goed tegen kritiek? Um, dat hangt er vanaf. Als als, kijk, als hij, als hij volstrekt onterecht is, interesseert het me niet zo. Als hij terecht is, dan denk ik van, verrek, daar moet ik wat aan doen. Maar, maar het is niet zo dat ik nou, dat ik daar meteen op het aller Maar dat mag ook al wel duidelijk zijn, word ik niet onmiddellijk verschrikkelijk woedend van. En denk van, sodomiet erop. Maar wordt u eens kwaad? Ik word zelden kwaad. En het voordeel daarvan is dat als ik een keer kwaad word, dat iedereen zich helemaal kapot schrikt. Wanneer was de laatste keer dat u kwaad werd? Wanneer is de laatste keer? Nou, dat is een keer geweest... Uh, nou, is, uh, wat ik me, in ieder geval wat ik me herinner, maar het zal vast ook nog wel eens een keer vaker zijn geweest. Een keer ergens in de, in, de, in, de, in de verkiezingscampagne ben ik kwaad geworden. Wanneer precies? Van de eerste kamer? Nee, van, ik... de, van, het, van de Tweede Kamer. Toen, ja? ja, wanneer precies? Nou, toen ging het was op een gegeven ogenblik, toen, toen, toen ging het over, over wat we nou precies over, wel of niet in dat programma hadden staan. En toen hebben we daar iets in op een gegeven moment. Nou, toen, toen, dat, dat, dat spoorde toen niet helemaal. En toen heb ik dan ook gezegd: nou is het afgelopen. En op wie ben u kwaad geworden? Nou, niet, op, op, op, op, uh, niet echt op, op individuen, maar het was meer op het, op het geheel zoals het in elkaar zat. Waarvan heb ik gezegd, hey, nou ik kan het zo niet langer, we gaan het anders doen. En dan, en dan staat u op en dan verheft u uw stem en dan ja. slaat u op tafel, ja? Nou, stil, niet op tafel slaan hoor. Ik geloof als ik mijn stem verhef, dat het ook wel helder is. Nou, las ik dus ook die artikelen en dan uh, had ik ook al vaker gehoord... Uh, u, u wordt dan misschien niet vaak kwaad, maar u kan wel grumpy zijn... Of geïrriteerd zijn? Ja, dat merk ik zelf nooit zo ontzettend. Ik vind dat er meer nurks roepen ze iedereen dan wel dat ik dan ben. Ja, ik vind dat het wel meevallen. Wat is nurks precies? Ja, dat je dan een beetje. Nou, Geen zin in die vraag. We moeten iets anders gaan doen. Zoiets denk ik. Maar ik. Ja, het zal wel, iedereen zegt dat dat zo is. Maar ik herken het niet verschrikkelijk, moet ik zeggen. Nee? Nee. Nou nee, ja, ik kan er ook niks aan doen. En waar komt dat nurkse vandaan? Hoort u dan nou ja, ik herken het dus niet zo ontzettend. Ja. Ik herken het niet ontzettend. Misschien hangt het ook wel samen dat het dan kan gaan over, over, over, over, over, over kritiek. Of over iets waarvan, waar ik het er niet mee eens ben. Ja. Waarvan ik denk van, nee, dat klopt niet. Zo is het niet. Het zit anders in elkaar. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. En bent u dan meer een bezorgd mens of een, ja. mens of een optimistisch mens? Poeh, uh... Dat is een lastige vraag, want ik heb aan de ene kant heb ik, mag ik wel graag somberen... terwijl ik tegelijkertijd ook wel het gevoel heb van... nou, kom op, er zijn zoveel mogelijkheden om het de goede kant op te laten gaan. Maar ik, mag ook wel, ik, kan, ook wel, ik kan ook wel goed somberen, hoor. Maar als, als leider van een politieke partij moet je toch ook positief zijn... Ja. en zeggen van, dat, dat is... Zeker. De, hier gaan we gepassioneerd die kant op. Zeker, dat moet je ook doen. Ja. Zeker. Maar dan, dan, dan, daarom moet je dat somber ook vooral een beetje bij je houden. En dat is zegt zelf ook weer heel nuttig. Want als je dat dan ook weer doet, dan zit je daar ook weer over na... te denken. Nou, die kant zou het op kunnen gaan. Maar we gaan ook de andere kant op. Hè. We gaan het echt zo proberen. Maar waar sombert u over? Oh, je kan over, over wat er allemaal niet mis kan gaan. Er kan veel misgaan in de wereld. En er kan ook heel veel goed gaan in de wereld. En je moet dus echt proberen om die dingen niet mis kunnen gaan. Dit moet je dus proberen om die tegen te gaan. Ik kan geweldig somber over het feit... Ik vind dat het afgelopen jaar is... is yeah, de, de, de, de manier waarop, waarop kloven tussen mensen, tussen groepen gemaakt zijn. Daar kan je somber over worden. Tegelijkertijd kan je daar dus ook weer heel veel uit halen. Dat moet echt niet die kant op gaan. Dat is zo slecht voor de samenleving. En daar moet je dan juist dan weer tegen ingaan. Je kan somber over uh, nu over hoe, hoe het met de economie gaat. He, hoe, uh, hoe, hoe, hoe landen als Griekenland en Portugal, hoe die straks die schulden moeten gaan, uh, gaan terugbetalen. En als dat niet gebeurt, wat dat, dan, wat, uh, wat dat dan betekent. En dat je daarmee, nou ja. Maar dat, dat, dat ziel, het is eigenlijk wel interessant. Want eigenlijk, toen u uh, burgemeester was, toen had niemand het over de. De, de Nurkseid van uh, de burgemeester Cohen en het, het sombere. U, u, u had een uh, mooi plan met Amsterdam. En uh, Amsterdam is vooruit gegaan in de jaren dat u burgemeester was. En het is misschien een beetje in het laatste jaar dat wij uh, de Nurkseid hebben ontdekt. Nou, daar weet ik niet of dat zo is hoor. Ik wist het niet. Dat het, dat, uh... Nee, ik weet het ook nog steeds niet. Ik, ja, weet niet, ik, weet niet of, ik, ik weet ook niet of het... Uh, maar blijkbaar uh, ben jij het daarmee eens... dat ik zo nu dan behoorlijk nergens kan wezen. Nou ja, nee, ik, ik, uh, ik lees het en dan zal het wel waar maar, zijn. En u, u, u beantwoordt het ook. Dus, uh, nee, nee, nee ja. maar ik zeg ook dat ik er zelf niet... En dat u ik kan het niet altijd u somber herken. zijn. Ik wist ook helemaal ja, maar, niet dat u als burgemeester... Ik oh, woon ja. al lang in de stad. Ik heb u niet vaak somber gehoord over... Nee, maar niet gehoord. Dat is, ik ja. zeg, je hoort me er ook niet over. Maar daarom kan ik me er wel op, op die manier over nadenken. Maar is er een verschil tussen, uh, tussen in Amsterdam burgemeester zijn... en nu... Uh, politiek leider van de Partij van de Arbeid. Is, is, is leider zijn van de Partij van de Arbeid... een moeilijkere klus wat dat betreft zijn? Is, is er meer zonderheid uh, nee, nu? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat geloof ik niet. Nee, en het is, eh, ook in die tijd dat ik burgemeester was... daar kon je ook al, er waren ook allemaal dingen... die niet onmiddellijk goed gingen, gingen en waarvan je dan kon nadenken... van, oh god, als dit nou zus gaat, dan gaan we dat moet we vooral niet... en dan moeten we iets aan doen en de andere kant op gaan. Nee, dat geloof ik niet, hoor, dat daar nou zoveel verschil in zit. En ik denk ook, want er is toen op een gegeven ogenblik... over dat burgemeesterschap van mij een boek geschreven. En, uh, en nou, daar, daarin komt volgens mij ook wel voor... dat ik zo nu een geweldig nurks kan wezen. Daar keek ik ook al van op. U heeft het wel gelezen uiteindelijk, toch? Ja, ik heb het wel gelezen. En was het ja. ermee mee eens? Nou, er waren ook echt dingen in waarvan ik dacht van... nou, vrienden, nou laten jullie alles wat, wat beroerd is schrijf je op. En alles wat goed gegaan is. Dat, nou ja, goed, dat heb je wel eens. Uh, nou ja, we hebben een drankje gekregen. U een mooie rode wijn, ik en, uh, een biertje. Waar, Proost, wij op. Uh, we proosten uh, op de goede afloop van Koninginnedag en op een prachtige 1 mei. 1 mei, dag, 1 van, mei. De dag van de uh, arbeid. Dat moet toch gevierd worden. Daarom hebben we een, uh, ja, een, toch een, klein, een kleine strofe van de internationale. Ja. Daar gaan we even naar luisteren. Heel goed. Maar wanneer begint het feest? Uh, ik ga morgen ga ik eerst naar Rotterdam. Nee, maar dat feest bedoel ik niet, hè? Ja, oh, oh, het feest... Uh... Ik bedoel, wanneer is het... Uh, het, het bedoel, men, men zegt uh, ontwaakt verworpen naar de aarde. Wanneer zijn ze wakker? Nou, wanneer is, is uh, de, de taak van de, van de Partij van de Arbeid uh, volbracht? Nooit. Hoeveel... nooit. Nooit? Nooit? Nee, Nooit. Nooit. Nee, dat is precies hetzelfde als op een gegeven moment. nog goed dat Lubbers op een gegeven moment herkozen wil worden. zeggen... laat Lubbers zijn karwei afmaken. Dat is een karwei wat nooit af is. En zo ja, zal wel het ook zijn slogan. Ja, maar, maar onzin. En, dit, en daarom is deze vraag met alle respect. Uh, Natuurlijk is dat nooit klaar. Waar het om gaat, is dat je, je hebt een bepaalde instelling hebt. Je hebt opvattingen over hoe de wereld in elkaar zit. En dat zijn hooggestemde idealen. <totstukkig> en dat is, en, en die, je, moet je, je moet je best doen om daar zoveel mogelijk van te realiseren. We hebben veel gerealiseerd in de afgelopen jaren. Heel veel. En tegelijkertijd, is de, nou, kijk wat er in de wereld gebeurt. Zie ook dat er in Nederland... Er is, er, er is, er is gewoon armoede in, in, in, in Nederland. Oh, er is van alles. Eens. Er, is, er, is, er, er zijn nieuwe problemen. Hoe ga je die oplossen? Maar, maar, doe, je wees, dat, doe je dat op z'n of doe je dat op zijn P van de aas? Schitterend, maar men spreekt ook over armoede binnen de Partij van, Arbe uh, Partij van de Arbeid. Ideeën armoede. Uh, welke kant moet het opgaan? Er, is, er zijn veel keuzes uh, te maken. Uh, jongeren die niet meer helemaal goed begrijpen waar de Partij van de Arbeid voor staat. Of de dag van de Arbeid misschien niet meer uh, voor staat. Uh, wanneer is het feest bij de Partij van de Arbeid? Wanneer... Heeft u de, de club weer op de rit? Nou, ik denk dat het. Uh, en, en daar is, daar is zo'n zo, zo, zo verjaardag, zo'n bijzondere verjaardag, is daar ook een goede gelegenheid voor. En ik weet ook ik, je, je, je zit er weer zo over na te denken. van wat zijn nou precies die. wat zijn nou de uitgangspunten van die partij? En dan zit je over na te denken. dan zit je te denken: van... zijn dat nou nog steeds de uitgangspunten? En het antwoord is eigenlijk ja. Daar is eigenlijk helemaal geen bal aan veranderd. Maar waarom doen jullie dat zo moeilijk? Omdat je, om, om, omdat je natuurlijk in de loop van de jaren waar je mee bezig bent... je bent aan het besturen, je bent compromissen aan het sluiten. En, je, en, en, en waar wij wel heel sterk in, vaak in zijn geweest en ook nog wel zijn... is zo'n compromis verkopen als kijk eens, een fantastische oplossing. In plaats van te zeggen van ja jongens, het is een compromis. Daar zit iets in van ons, daar zit iets in van een ander. Maar we hebben het ermee te doen. Dit is een stapje wat we moeten Maar is het dan weer niet hetzelfde ja. als wat ik u ook net voorlegde? Kijk, daar gaan ze, de ambulance. Bent u weer blij dat u niet... Uh... Ja, is dat de ambulance, ja. Ja. ja. ja, ik ben blij van, ik heb er niks meer mee te maken. Ik hoop niet dat het ernstig is, want dat is altijd beroerd voor degene om wie het gaat. Ja. Nou ja, ze zijn er in ieder geval snel bij, want ze rijden behoorlijk hard. Maar is het niet hetzelfde als wat ik u net uh, vertelde. Van, nou, ook uh, bij de Partij van de Arbeid, de inhoud klopt nog altijd. Maar de presentatie, het overbrengen naar ja, degene maar... die op u moet nou stemmen? Ja, dat, maar dat, dat komt ook weer omdat het weer andere tijden zijn met nieuwe problemen erin. En waar je ook weer inderdaad je eigen plek in moet zoeken. En voor een deel is het. Zijn het ook voor de hand liggende dingen die je moet doen? En voor een deel vraagt het ook inderdaad. Is, is het ook niet zo eenvoudig om, nou, om daar echt een goede keuze in te maken? We hebben ook hele lastige problemen op dit ogenblik. Neem nou de vergrijzing. Die er gewoon aan zit te komen. Dus echt, dat wordt een enorm probleem. He, eh, kijk, kijk nu ook naar... Het is niet voor niks dat de vakbeweging ook, ook, ook zo moeilijk, moeilijk zit met die, met die hele pensioenkwestie. De ouderen. Die zeggen van, nou, we hebben onze hele leven keihard gewerkt... en dan nou gaan we met pensioen en dan willen we daar ook de vruchten van plukken. Maar dat begrijp ik heel goed. Nee, even van, afmaken. Ja. En de jongeren die dan zeggen van, dus die jongeren die zeggen van, ja, gaan wij daarvoor betalen... terwijl je tegelijkertijd kan zien dat we dat later niet gaan realiseren. Nee, maar dat, dat zien, dat klopt. Maar we hebben het natuurlijk al veel eerder zien aankomen. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar bedoel, als de inhoud goed is... en iedereen ziet het van tevoren, waar, waar gaat het dan mis? Nou ja... Het, je zal op dat soort dat zijn, dus allemaal nieuwe vragen en die nieuwe het zijn vragen. geen nieuwe vragen. Nee, wel, dit zijn wel nieuwe vragen nou, de, de, de vergrijzing. Toen ik op de middelbare school zat, wisten nee, we al dat eraan zat te komen. Ja, wel, maar goed, dat is nog niet economie dat, had, hadden. We die die die, die piramide is, die bol dat is, was in dat het midden. is. op ja, dat is goed. Op dezelfde manier kan je ook zeggen: volgende vraagstuk, wat er is, het hele energievraagstuk. We hebben nog een generatie te gaan, dan moet het opgelost zijn. Ja, we zijn zo we zijn ook wel weer zo nu dan verdomd knap in onze onze. Uh, uh, kop in het zand te steken. Ja, maar dat daarin. zijn dus geen nieuwe vragen. Nou ja, Het zijn vragen die nu met een grote urgentie op ons afkomen. En waar we ons dus op een goede manier toe hebben te verhouden. En, ja, en, dat is, en juist omdat het, omdat het daar weer gaat over het, over het, over het afwegen van, van belangen... waarbij ik dan altijd weer denk van... ja, je zal daar toch op de een of andere manier goed moeten uitkomen... met die tegengestelde groepen die er zijn. Die zullen allebei, die verschillende groepen, het gevoel moeten hebben... We, zit, we leven hier in één samenleving, we hebben het met elkaar te doen... dus we zullen ergens de weg in het midden moeten vinden. En dat is niet altijd eenvoudig. Als je, tenzij je gewoon een heel extreme positie kiest, dat kan ook... Maar dan maak je het jezelf te gemakkelijk. Ja, maar goed, dus dan gaat het over, nou, je hebt twee verschillende partijen, dus dan moet je weer een compromis gaan zoeken. Nou ja, of hier gaat het er echt om een soort van een, een, een, een positie. Hè, als, het, als het gaat over die vergrijzing, waarbij je in ieder geval ook, nou ja, waarbij die verschillende groepen allebei het gevoel hebben van nou, daar wordt mij zoveel mogelijk recht gedaan in het licht van de mogelijkheden die er zijn. U bent toch niet verrast door die vraag? Die nee, ik ben er helemaal niet door verrast. Maar het zijn, het u bent zijn niet... een wijs man, u was een hoogleraar, u bent ja. staatssecretaris geweest. U, je wordt ook er ook niet door verrast, komen. maar daarom is het... Daar, en, en, nou ja, zo zijn er zoveel van dat soort vragen waarin je mensen ook moet meenemen. En, en, en dat meenemen, dat is. Dat is, dat is uh, dat presentatie. Is ook... Ja, maar dat is niet alleen presentatie. Dat is mensen ook. mensen ja. een goed vooruitzicht geven. Oh ja, dat, dat, dat, is, dat geldt bijvoorbeeld ook voor Europa, dat hebben we de afgelopen tijd gezien. Hè. Dat ja. is dat, uh, hoe belangrijk Europa ook is, want ik denk dat de positie van Nederland, als wij niet in een, in een Europees verband goed optreden, ja, dan gaan we als land kachelen we achteruit. En tegelijkertijd zie je, ik zei het net al, dat die hele financiële crisis die er is, die maakt dat ook allemaal niet eenvoudiger. Nu zei u net van ja dat u soms een somber mens bent. Ik ben helemaal geen somber mens. Nou, ik ben een optimistisch mens. Moet ik somber zijn over de Partij van de Arbeid? Ik zou het niet doen. Nee hoor. Want eh, als je ziet waar wij voor staan... en het elan wat ook uitgaat van die, van die ideeën... en zeker als je dat nu ook contrasteert met wat deze regering aan het doen is... En dan zou je echt weer even gaan zien... want wat deze regering aan het doen is, die is, die is dat... Uh, als het ware, die gemeenschap die wij hebben... daarvan zegt ze, ach jongens, dat is allemaal veel te groot. Laat het maar over aan individuen. Laat het, die het nou maar gaan doen. Die breken heel veel van datgene... wat er in de afgelopen jaren is opgebouwd, wordt afgebroken. En daar zullen mensen ongelooflijk spijt van krijgen. Dus niet... En als je dat dus ziet, nou, dan begrijp je ook weer heel goed... Waarom, de, waarom die sociaaldemocratie er is... die ook zegt van dat sociale element... dat is zo belangrijk om individuen tot hun recht te laten komen. En daar, nou, dat zullen we gaan merken. En voor ons is het dus ook een kwestie ik om nog eens weer... de de vuisten ja. en de ogen beginnen nou ja. te Ja. En dan zou je dus ook zien dat ook... Ja, dat klopt. En ja. dan, dan zou je dus ook zien dat... Waar, waar er, er is natuurlijk ook een hoop misgegaan in de manier waarop de overheid zich nou presenteert. En waar, daar hebben we allemaal de pest over in. Nou, daar moet je dus nieuwe oplossingen voor zoeken. Als u nou mag kiezen, want ik... Nou, ik volg natuurlijk de Partij van de Arbeid al uh, sinds... Uh, sinds dat ik uh, een jaar of tien ben. Dus ik ken de politieke leiders van de Partij van de Arbeid als volgt. Joop de Nijl, Wim Kok, Wouter Bos. Joop de Nijl, echte socialist. Wim Kok, vader des vaderlands. En Wouter Bos, stratege, econoom en man met een enorme uitstraling. Als u nou mag kiezen tussen die drie... wie zou u het liefste zijn? Wie zou ik het liefste zijn... Nou ja, tenminste, als ik ook dan even in aanmerking neem wie ik zelf ook ben, dan denk ik dat ik het meest in de buurt kom van Wim Kok, hoe anders wij we, wel we verder ook zijn. Ik moet zeggen, ik ben lid geworden toen, toen Joop de Nijl toen hij, toen hij, de baas was. Want dat was een man met passie. Zeker. En, en, en, Wim Kok en, en is het, de bestuurder dat ja, u ook bent. Ja. Zeker maar ook maar, maar, ja, maar wacht even, wacht even. Ja. Hey Joop de naal met, met, met, met de vergezicht. Uh, eerlijke verdeling van inkomen, macht en, en, en, en kennis. En op tafel slaan. hè? Ja, maar, ja. De, maar ook dat idee, hè? Die eerlijke verdeling van inkomen, macht en kennis. Ja. Nou, dat is de reden waarom ik lid ben geworden. En ik, heb, ik, ik, ben, ik ben onder Wim Kok heb, heb ik in, het, uh, in, in een kabinet gezeten. En ik was, ik was van. En waar ik het meest van onder de indruk ben geweest, afgezien van het feit dat ik vond dat hij die, die kabinetsvergadering op een meesterlijke manier leidde. Iedereen die mocht altijd alles zeggen en op het eind, dan kwam hij nog een keer langs. En iedere keer opnieuw had hij nog weer een paar extra punten erbij. Hij graasde dat speelveld af op een fantastische manier. Maar nou, is het niet de, maar even, waar de energie meest... van Joop den El die de Partij van de Arbeid nodig heeft, maar die maar passie weer. Even wachten. Waar ik het meeste van onder de indruk was. dat is er een keer geweest. toen was ik met Wim Kok. In, eh, op een Europese top. die ging toen over asielkwestie. En s'avonds heeft hij toen. voor economen. of voor journalisten. heeft hij toen verteld wat hem dreef. En wat hem dreef. dat was, de, was zijn, zijn jeugd. de armoede die hij jaren had meegemaakt. En toen heeft hij bedacht. van hoor eens, die oorlog. dat moeten we nooit meer hebben. Europa. Daar, waar, daar liep je, en daar liep hij zo warm voor. En dat vond ik fantastisch. En het is ook weer die combinatie van ja, hem uh, die, die ik geweldig vond. En Joop den Oal, tuurlijk. Uh, die passie, die passie die was hartstikke mooi. Die, ja, die ja, was geweldig. Waar wel, als u, uh, Wim Kok had dus Europa. Wat is dan uw ding waar u denkt, van uh, daar loop ik warm voor? Nou, waar ik, waar ik, voor, waar ik voor warm loop, is, is, is, een, is een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en waarin je echt probeert om mensen mee te nemen. En dat is dus ook precies wat er nu niet gebeurt. Dat degene die het het moeilijkste hebben, dat die de klappen krijgen. En ten onrechte krijgen die de klappen van deze crisis. Dat heeft u helder gezegd. Ja. Ik heb voor u ook een plaat uitgekozen. Dus u mag uw koptelefoon opzetten. Het is een plaat uh, van de, ja, de, de Vlaamse godin. Ze is helaas te vroeg gestorven. Anne Christie. Uh, het, het nummer heet ja, De Roos. Want ja, dat past natuurlijk toch bij u. Zet hem op. Men zegt van liefde dat ze zacht is als een lief en teder woord. Men zegt van liefde dat ze hard is en zo vaak het geluk vermoord. Men ont haar. En is de nacht zo? Oh, je ken het niet. Ja, de Roos is natuurlijk een teken van de Partij van de Arbeid. Ja. Maar hij is natuurlijk ook een teken van het liefde. Ja. ja er zijn ook wel eens mensen die het gevoel hebben dat die dingen niet allemaal 1, 2, 3 samen gaan. Nee. Maar goed, dus u snapt natuurlijk waarom ik deze plaats voor u heb uitgekozen. Ja. Klopt het? Kijk, um... Wat, wat de Partij van de Arbeid wil, wat sociaaldemocraten willen... dat is het beste in mensen tevoorschijn halen. En, en de manier waarop ze dat doen... dat is soms van een, van een ruwheid die daar niet erg mee spoort. En dat is ook een van de dingen die ons dwars zitten. En wat ons ook wel eens dwars zit, dat is dat, dat de idealen die er zijn... Uh, dat die ook niet altijd... En soms kan het ook helemaal niet anders. Maar dat die ook niet altijd door iedereen worden nageleefd. En dat, is, dat, is, uh, dat zien mensen. En dan denken ze, Hé, hoe kan dat nou? Dat is trouwens een van de dingen. Ik heb dat ook gezegd gisteren bij het afscheid van Max van der Stoel. Dat hij nou juist iemand was die die idealen. En het in de praktijk brengen daarvan. Dat hij dat zo ongelooflijk knap kon combineren met zulke enorme resultaten. En in die zin is Max van der Stoel dus natuurlijk een, een iemand om, om tot in lengte van jaren... als een fantastisch voorbeeld voor een sociaaldemocraat uh, te, te hebben. Dat is een mooi verhaal over de Partij van de Arbeid. Ja, maar, maar niet alleen een mooi verhaal. Nee, en een mooi gebaar naar Max van der Stoel. Grootheid binnen de Partij van ja. de Arbeid. Maar ik draaide dit nummer ook voor uh, u en uw vrouw. Ja. Ja. Ja. Ze ligt te luisteren, denk ik nu. Heeft ze genoten van dit nummer? Uh, dat hoop ik. Dat hoop ik. Ik denk dat ze er ook wel wat in zal herkennen. Wat ik er zelf ook wel heel mooi in vind... is dat het ook wel weer allerlei... verschillende kanten van de liefde laat zien. Hè, de... de, de... De mooie kanten, de moeilijke kanten. En die zijn er natuurlijk altijd. En heb in, dat heb je in, in, in een relatie die je met iemand hebt. heb je ook met anderen. Uh, zo is het leven ook. En dat vond ik ook wel weer het mooie van dit lied. Ja. Ja. Ja, God, je vraagt er natuurlijk ook naar. Omdat het... Hij uh, is, is ziek. Uh, en... Uh, het is de, een van de beroerdste ziektes die er zijn... Multiple sclerose die je kan hebben. Omdat je... Ze heeft het al heel lang. Een jaar of dertig al. En langzaam maar zeker wordt er steeds meer van je afgenomen. En wordt er steeds meer van haar afgenomen. Ja, en dat is natuurlijk onvermijdelijk ook... ...dat dat een, een effect heeft gehad op, op onze relatie. We hadden een hele... Uh, gelijksoortige relatie met mijn vrouw. Was, die worden echt ook in die tijd tot een felle rode vrouwen. Het was voor mij ook goed om een beetje pit in mij te organiseren. Ja, en, en, en, en steeds meer is er wat dat betreft van haar afgenomen. En ja, dat moet ze accepteren. En dat moet ik accepteren. En... Uh... Ja, maar dit zijn toch dingen die niet te relativeren zijn? Nee, nou ja, niet te relativeren. Ik is het je... bijna niet te accepteren? Ja, maar het is de werkelijkheid. En, en, en juist hier zeg ik zo vaak van het is zoals het is. En daar kan je, je, kan, of je, ik bedoel, je kan wel doen of je... Ik denk als je dit niet op de een of andere manier wil of kan accepteren... dan heb je helemaal geen leven. En de vraag is ook of je dan zegt van hoor, daar, kan ik mee, daar kan ik mee leven. En, en door maar dan zo te zeggen van het is zoals het is... ja, dat is, daar zit een vorm van acceptatie in een noodzakelijke acceptatie... omdat het leven nou één keer zo in elkaar zit. Ja, maar wij maken bij BNN-programma's... zoals ze uh, ook maar hebben, of over me lijken... het gaat over mensen die uh, iets hebben... maar gewoon, dan willen we laten zien wat ze allemaal nog wel kunnen. En bij deze ziekte die uw vrouw heeft... wordt het steeds minder wat ze kan. Ja. Dus elke keer moet je je doelen bijstellen. Ja. Dat, is toch, dat is toch... Ja, maar je moet. Je moet. En hoe verschrikkelijk dat ook is, het is zo. En ja... Dat, dat kan je, dat kan je, dat... Ik moet zeggen dat ik dat een van de knappe dingen van mijn vrouw vind... is dat ze daar op de een of andere manier in staat is... om dat toch op de een of andere manier daar, ik zal niet zeggen accepteren... maar daarom wel mee te leven. En wat mij ook zo moeilijk lijkt, is dat uh, uw carrière van uh, hoogleraar... Naar Staatssecretaris, ik heb zelf gehoord... heel even directeur uh, interim van de VPRO. Dat is natuurlijk helemaal een prachtige functie. En dan uh, burgemeester van Amsterdam... en nu partijleider van de Partij van de Arbeid. Dat, is, dat gaat crescendo omhoog. En bij haar gaat het ja. naar beneden. Is dat niet enorm frustrerend? Ja, voor ons allebei. Ja, zeker. En dat is ook heel moeilijk. En dat, nou ja, goed, dat, dat is ook... Uh, ja, dat is ook heel moeilijk om dat te accepteren. Maar dat is zo. En nou ja, dat, heeft, dat heeft natuurlijk ook bij mij ook wel weer aarzelingen teweeggebracht. Moet je dit nou allemaal doen? Tegelijkertijd is het ook wel weer zo dat je op een gegeven moment zegt: van, Ja, het is ook. En dat klinkt dan misschien wel hard, maar het is ook niet anders. Het is ook mijn leven om dat zo te doen. En nou ja, we moeten dat maar ook zo goed mogelijk zien te combineren. En makkelijk is dat niet. Helemaal niet. En het leidt er ook toe dat ik, dat ik heel veel dingen minder kan dan ik anders zou kunnen. Een heel simpel voorbeeld: eh, als we straks deze uitzending. Is, dan ga ik weer gauw naar huis. Dan blijf ik hier niet al te lang meer zitten, maar dan ga ik naar huis. Ja, maar gasten blijven hier soms ook slapen ja. in deze hotelkamer. Ja. Dat zou onmogelijk zijn ja, voor u. Totaal onmogelijk. Ja. ja. Heeft het u veranderd, uw karakter? Geen idee. Ik weet niet hoe het anders gegaan zou zijn. Ik weet wel dat er, dat er een aantal dingen anders in mijn leven waren gegaan. En ja. zeker ook in haar leven. Nee, maar... Ik heb het wel eens vaker gezegd ook. Ik bedoel, als, ik, als, als mijn vrouw gezond was geweest in de, in, in de tijd dat ik burgemeester was. Nou, niet alleen dan, had ik, dan, dan, was dat, dan was niet alleen mijn burgemeesterschap heel anders verlopen. Maar dan had Amsterdam ook ontzettend veel aan haar gehad. Ja, dat is nou niet zo. Nee, maar bent u daardoor misschien somber geworden soms? Nee, maar, ik, maar, ja, maar nou even, dat moeten we even uit de wereld hebben. Ik, ik ben niet somber. Ik, heb, ik, ik, ik kan een beetje somberen, maar ik, ik kan ook. Ik, bedoel, ik, heb, ik, ben, ik ben ook heel optimistisch uh, met, met alle dingen die wel kunnen. En waarvan je wil waar je ook wil dat de wereld uh, een kant op gaat. Uh, en, dat, en dat de stad een kant op gaat of dat het land een kant op gaat. Maar tegelijkertijd zit je ook dan wel na te denken oh, hoe het hoe het minder, hoe het minder goed gaat. Dus je moet niet nou net denken alsof ik een somber mens ben, want dat nee, ben ik helemaal niet. Dat zal ik ook niet zeggen. Um, u zei ook van. Uh, er wordt steeds meer van uw vrouw afgenomen. Ja. Um, in hoeverre is het nog de vrouw waar u verliefd op bent geworden? In Groningen? Nee, ze is echt anders. Ze is, uh, maar goed, ik ben ook anders geworden. Maar dat, dat is, bij haar is dat zeker zo. Het zijn echt, het, ze is fysiek is ze natuurlijk, uh, kan ze heel veel minder. Maar ze is, is ook geestelijk. Is, het, uh, is, is ze niet meer wie ze was? Ja. En, en uh, geestelijk is dat over het feit dat ze. Uh, niet meer goed kan onthouden of... Ja, daar heeft ze moeite mee. En, en, en uh, nou ja, er is ook de... de uh, ja, dat, dat, het is ook haast onvermijdelijk... dat er, haar wereld wordt ook, wordt, wordt, is, is ook kleiner geworden. Ja. Ja. Was het vroeger uw klankbord? Ja. En nu? Minder. Wie is dan nu uw klankbord? Nou, andere mensen die... Daarbij die, die, die, die, ga je te raden. Goede vrienden. Mist u haar? Nou ja, dit mis ik. en, en het, het, Je mist het, het, het... Dat is het rare ook weer van deze ziekte. Dat het, omdat, omdat je, ik zie het natuurlijk elke dag. En dan zie je niet... hoe het achteruit gaat. Maar als je dan... Er zijn van die momenten... Hè, we hebben zeg maar één keer in een jaar komen... met al onze studievrienden bij elkaar. We hebben dat net weer gehad. En dan, als je dan realiseert hoe het vorig jaar was en hoe het nu was... dan zie je opeens weer een verschil. Eh, hoe het dan toch weer, weer slechter is geworden. En... Nou ja, op zulke momenten dan, dan kan dat, ja, dan is dat ook een steek door je hart. En dan, uh, nou ja, net zo goed als je, wat ik net zei... toen ik me dat ook weer voor het eerst realiseerde... Uh, wat ze had kunnen betekenen in de tijd dat ik burgemeester was. Uh, wat ze nu ook had kunnen betekenen. Nou ja, ja, dat is allemaal niet zo. En dan is het, de enige constatering is, het is zoals het is. Komt uw relativering dan misschien ook daar vandaan? Nou, het zal er niet minder door zijn geworden. Ik denk dat ik het altijd wel een beetje in me heb gehad. En, en, en op dit punt ben ik eerlijk gezegd wel blij dat ik het heb. Want dat zei ik al, als je, als je dit... Nou ja, wat, dat was je vraag ook, van je, hoe kan je dit in godsnaam accepteren? Kijk, als je dit niet kan accepteren, dan zijn er twee mogelijkheden. Uh, of je hebt geen leven, of je gaat weg. Maar ik bedoelde het ook om te zeggen... u heeft natuurlijk toch een pittig jaar achter de rug. Er is veel kritiek op u geweest. Mensen stellen zich, hebben zich vooral een half jaar geleden vraag gesteld... of het wel de juiste man op de juiste plek was voor de Partij van de Arbeid. Het is na de Eerste Kamerverkiezingen bijgedraaid... Maar heeft u zo in, in oktober, november, toen het kritiek op het hoogste punt was, ook wel eens gedacht, kon u dan zo relativeren, zo van nou, soms is het maar Den Haag en soms is het maar politiek en soms zijn er maar de dagkoersen. Het gaat uiteindelijk toch om gezondheid, om liefde. Nou ja, goed. Nee, maar dat is, dat is natuurlijk een van de bijzondere dingen van het leven. Dat de dingen in je eigen kleine wereld een even grote rol spelen als de dingen in de. In de wat ruimere wereld. En nou ja, ik, ik, ik ben dit ook gaan doen omdat ik omdat ik het gevoel had dat ik een dat ik een bijdrage kon leveren. En, en zolang ik dat gevoel heb, dan ga ik daar ook mee door. Uh, omdat ik dat belangrijk vind. En omdat ik. En, en, en zolang ik denk dat ik dat kan. Uh, en nou ja. Zeker. Uh, de ziekte van mijn vrouw en, en daardoor wat dat, de impact die dat op mijn leven heeft... die maakt dat niet makkelijker. Maar goed, dat wist ik ook van tevoren. Maar of dat nou, of dat nou verder zoveel invloed heeft op, uh, op, wat, op wat er verder gebeurt... weet ik niet eigenlijk, weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet. Maar u denkt toch na over de toekomst? Ja. Uh, ja, voor een deel. Kijk, wat die, wat die ziekte van mijn vrouw betreft... Uh, Lydia en ik zijn er altijd heel knap in geweest. Zo langer, en, en, vaak, en soms nog wel eens langer dan het kon om de kop in het zand te steken. Lidie heeft altijd gedacht: voor, oh, ik, kan wel, ik kan wel aan alle dokters toegaan, maar ik, ik, ik doe gewoon wat ik nog kan. En dat ik ook nog ziek ben, nou, uh, oh, dat is waar ook. Uh, en we zien wel. En daar zijn we nooit slechter van geworden. Je kan, als, je, als, je, als je voortdurend met je meedraagt: van, oh ja, ik ben ziek. Ja, dan, dan doe je dus ook allemaal dingen niet die je nog wel kan ja er komen natuurlijk momenten dat het niet meer kan op een gegeven moment is hij in een rolstoel terechtgekomen uh, nou ja, daarna zijn er steeds meer dingen die steeds minder dingen die kunnen ja u, het is zoals het is het is zoals het is de uitzending zit er ook bijna op dat is ook wat het is dus uh, u fietst zo meteen naar huis toe ja en dan uh, komt u daar aan en zegt ze dan dat heb je goed gedaan uh, job en dan vraag ik haar haar hoe was het. En ik denk dat ze... Nou, dat was goed. Denk ik dat ze dan zegt. En ik denk dat ze me wel herkend zal hebben... in wat ik heb verteld. Ja, en... Uh, nou ja, het is, dat is, ik heb ook wel vaker gezegd... Dit is, het, dit is het grootste ongeluk... wat op mijn pad is gekomen. Maar uh, ja, ik herhaal het nog maar een keer... Het is zoals het is. Ik wens u veel sterkte. Maar morgen of eigenlijk deze dag van de arbeid, een veel mooi plezier. feest, een Juist. mooi feest. Bedankt voor het gesprek, meneer Cohen. Graag gedaan.